Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Erg in het zuiden van Marokko. Hercules vliegtuigen worden in Marokko vooral gebruikt voor het vervoer van militairen. In het onderzoek naar branden in huizen met een rieten dak in de regio Eemland is een verdachte opgepakt. Het is een man van 21 uit Baren. Sinds mei werd brandgesticht in rietkapwoningen in Amersfoort, Leusden, Hoevelaken, Baren en Soest. De politie zag de man uit Baren vorige week fietsen, maar hij sloeg toen op de vlucht. Bij zijn fiets werd verdacht materiaal gevonden. Wat dat was wil de politie niet zeggen. Aan dat onderzoek doen 20 rechercheurs mee. In Soest en Amersfoort hebben bewoners een burgerwacht ingesteld uit angst voor meer brandstichtingen. Overijssel investeert 250 miljoen euro in duurzame energie. Het geld voor een speciaal fonds komt uit verkochte aandelen Essenten nu onder Overijssel. Het is de bedoeling dat 20% van de stroom wordt opgewekt door alternatieve energie, zoals windenergie en aardwarmte. Bedrijven die daarin investeren kunnen rekenen op financiële steun van de provincie. Het project moet ook meer werk in Overijssel opleveren. Op het WK Zwemmen hebben op de 100 meter rugslag twee zwemmers een gouden medaille gewonnen. In Shanghai eindigden de Franse zwemmers Camille Lacour en Jeremy Stravillus in precies dezelfde tijd, 52 seconden en 1700ste. Het brons was voor de Japaner Iri. Het weer, bewolkt af en toe regen of motregen. Vanmiddag kan op een enkele plaats de zon doorbreken. Het is zo'n 19 graden. Morgen wat meer ruimte voor de zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB.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 106.9 FM. See you.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 No more. Zandvoort Zandvoort, Zandvoort.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 De zeevaarder is jouw kracht enorm. Het water vloekt lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind, speelend in het zand. hij, hey, hij, hee, hey. ik niet met volle tenen. Ze kliest dan toch de En zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik, maar we, we gewoon hier. Als je niet in vindt. Laat mij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij? Een hete zomer met ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit.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 Black and whispering is the rain on the streets of Philadelphia.